De provincie Gelderland heeft ruim 20% van de aandelen nu om. Een woordvoerder heeft bevestigd dat de provincie vindt... dat de loonsverhoging aan de aandeelhouders had moeten worden voorgelegd. Over de hoogte van het bedrag wil de provincie niets zeggen. Het Nederlandse leger in het Caribisch gebied blijft bij de komende bezuinigingen buiten schot. Dat heeft minister Hillen gezegd aan het slot van zijn bezoek aan Aruba, Curaçao en Bonaire. Defensie op de voormalige Antillen en Aruba zal weinig merken van de bezuinigingen...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 What they open Ooh. Gave you all I had in I'm <laughs>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 Geslacht, dan zou ik zeggen voor zo zoveel stuk keer, ik wil geen ander nooit meer. De koffel staan al buiten, de achterklep slaat dicht. Een laatste lange kus in het vroege ochtendlicht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 Ook op TV. Zie je bij TV op kanaal 45. 45. het NOS Nieuws van 6 uur.